Extraatjes. Dit is deel 2 alweer van uh, uh, ja, de afgelopen uh, periode van de zomer. Dat we geen podcast hebben gedaan. Uiteindelijk hebben we wel wat tussendoor opgenomen. Maar omdat het uh, zomerstop was, krijgen jullie nu dit allemaal te horen. Krijgen jullie dit allemaal voor jullie kiezen. En... Uh, Hé hey Jacco, ouwe jongen. Ja. Oude Rukke. Hoi, kijk nou eens. Ja, het is uh, vandaag uh, deel 2. Het is van de week van... Uh, van ja, 19... zaterdag 19 um, augustus is de opname. En we gaan alle delen in één uh, player stoppen... zodat jullie alle afleveringen die nog niet zijn... Uh, online zijn gezet, achter elkaar kunnen bluizen, ze duren allemaal zo rond een uurtje, het kan iets langer dan een uurtje zijn, maar ook iets korter, legt daar maar net aan oh, hoeveel onderwerpen we hebben en daar Oh jeetje, ja, oké, okay. um, ja, wat is er afgelopen week allemaal gebeurd, we hadden die antifa, Demonstraties, hè, tegen, ja, tegen alles wat rechts was. Al was je nog maar een, een, een hele uh, gematigd rechtse liberaal. Alle mensen die rechts waren, die waren, uh, werden gewoon voor fascist uitgescholden en, en de demonstranten waren zeer gewelddadig. Uh, die hebben er een zootje van gemaakt en, uh, en we waren tegen Joden, tegen christenen. Tegen uh, uh, liberalen, conservatieven. We waren allemaal fascisten in hun ogen. Raar toch? Zelfs ook al vertel je erbij dat je niks met uh, nazi's hebt. Dan nog was je in hun ogen fout. Dus zegt genoeg over henzelf, hè? Bij Antifa is het gewoon zo dat uh, als je niet hun mening hebt en hun zienswijze, dan ben je gewoon... Fout. Eigenlijk het schoolvoorbeeld van fascisme. Precies, want uh, de Antifa's oorspronkelijk uh, zijn ze aan de NSB vroeger. Hè. Er waren ook socialisten, hè. de NSB, Nationaal, socialisten. Ja. Nou, Nationaal nou, socialisten. De naam zegt al genoeg, hoe vind ik. Uh, het is allemaal één potnat, extreem links of rechts. Het is dus één potnat. Wat ze werken reken? zelfs samen, hè? wist je dat ze samenwerkten. Want Hitler en, en, en uh, dingen waren in het begin ook dikke vrienden, hoe heet die uh, Stalin? Ja. Dus uh, ja, alleen uh, het fascisme is zwart-rood en het communisme, of, of eigenlijk het extreem links, is uh, rood-zwart. Maar het zijn dezelfde kleuren, dezelfde laarzen en dezelfde autoritaire uh, extremistische ideeën want dat is het wat ze doen zijn heerlijke huisjes omschoppen. want krijgen ze hun zin zoeken ze wel wat anders om over te kankeren. want zo is het gewoon. Ze hebben gewoon het geluk dat uh, uh, hun zienswijze van de wereld sterk overeenkomt met die van onze politieke partijen. Een aantal, groot aantal. En, en, en, en sterk overeenkomt met hoe de kranten en, en tv en radio in Nederland denken. Het nieuwe fascisme. Dat geluk hebben ze. Ze hebben een andere laken om, alleen ze lopen in dezelfde laars. Al zouden ze door de Kalverstraat in Amsterdam lopen en iedereen neerschieten, dan nog zou de NPO en alle Nederlandse kranten nog geen kwaad woord over ze schrijven. Ze zou het zelfs misschien nog zeggen, nou ja, uh, ze zou het misschien, uh, de hele waar wijze nog goedkeuren ook, denk ik. Denk ik hoor. Ja. Nou, we hebben van de week uh, twee, twee groepen in Charlottesville in Amerika tegenover elkaar zien staan. Aan de ene kant een stelletje mafklappers uh, die denken dat ze Hitler-aanhangers zijn. En aan de andere kant een stelletje mafklappers die iedereen die blank is het liefst dood willen hebben. En het mooiste is, de grootste groep tegendemonstranten. Kijk, ik ben niet eens hoor met die, met die rechtsechermisten in Amerika. Maar wat die tegendemonstranten, die zo vuil... Antislaaf, dit, dat. Oké, okay, prima. Ik ben ook tegen racisme en tegen slavernij. Maar het waren allemaal blanke. Ik heb maar twee of drie zwarte mensen gezien ertussen. Of mag ik dat woord zwart ook al niet meer zeggen? Anders nee. gekleurd Oei. dan misschien. Schaam je. Schaam je. Ga je mond spullen. jonge man, ga je mond spullen. Ja, weet je wat het dus. is? Weet je, ze zetten mensen juist, juist tegen elkaar uit. Ze spelen elkaar uit. Juist doordat ze zo zogenaamd zo correct zijn, want het is helemaal niet correct, maar omdat ze zo zogenaamd zo correct zijn, um, speel je juist de, de, de, zeg maar de rechtse fascisten in de kaart. Want dan gaan mensen een hekel aan uh, ja, alles krijgen wat niet rechts is, zeg maar. laten we het maar even zo stellen. Dan zeg ik het nog voorzichtig. <laughs> maar ja, weet je wat het is? Ik, ben, ik heb vroeger altijd links gestemd. Maar de, ik, eh, ik eh, ben daar helemaal klaar mee hoor. Ik ben nou echt eh, nou, een beetje meer rechtsconservatief zeg maar. Nou, nou ben ik ook een fascist in hun ogen. Nou jammer dan. Ziek heil, zeg ik bij deze. Dank je wel. Ik zie het als een, een eer om een fascist genoemd te worden. Ik ben het niet, maar ik zie het als een eer alleen maar om links lekker te kijken. Beste. Zo. Steek die maar in je zak. En ik heb het niet over gewone linkse mensen, socialisten of sociaaldemocraten, maar echt extremistische uh, mensen met een linkse inslag. Nou ja, rechtsextremisme hoef ik ook niet. Daar gaan we ah. niet Ik wil gewoon geen totalitair regime. Ik wil gewoon een samenleving. En of we nou multicultureel zijn of niet, dat zal me allemaal, allemaal kontroesten dat maakt mij niet uit, ga, ga, Je moet gewoon normaal met elkaar omgaan, klaar. Je moet, mag elkaar best eens de waarheid vertellen. Dat is de democratie. ik zien. En uh, ja, jongens, niet elk woord op een schaaltje wegen. Zeg, kom nou. Okay. Ja, ja. Zo is het wel. Er zijn verschillende, uh, er zijn verschillende, uh, er zijn verschillende uitle uitleggen, uit, uit, die uitleggen, uitleggingen, uitleggen, uitleggen. Uitleggingen. Zeg maar uh, over fascisme. Want je hebt zeg maar een verklaring in het woordenboek, maar je hebt ook nog een verklaring in het strafboek. Ja, uh, uh, uh, even, even, ja. ik zal het even samenvatten. Ja. Fascisme is een extreme vorm van autoritair nationalisme. Daar komt hij weer: nationalisme. Ja, cool. Antidemocratisch, antiliberaal, antiparlementair, anti-intellectueel. Nou, dat kun je wel zeggen over Antifa. Echt slim zijn ze niet. Nee. Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië. Onder meer Nationaal Socialistisch Bewind van Hitler. Ook weer NSDAP. Nou, wacht, even. wacht even, Jij zegt en... Italië. Dat was, uh, dat was Mussolini, hè? Ja, maar kijk, okay, hmm. daar was ik al voorbij. Uh, okay. In Duitsland was dus de NSDAP, Nationaal Socialistische Partij. Met een nadruk op socialistisch. Uh, één persoon, ja, één persoon had alle macht. En dat was Omadol. Engnek. En uh, fascisme in de strikte zin van het woord... ...omvat eigenlijk niet het nationaal Het is een, uh, eigenlijk... Um, uh, er zijn eigenlijk twee stromingen binnen het. Uh, en één daarvan is... Uh, het nationaal socialisme, wat vaak eigenlijk gelijk wordt gesteld aan fascisme. Juist. Maar het is ook het anti, aan de andere kant ook het uh, antiparlementaire, uh, zeg maar. Dus, uh, nou ja, je had in, in, in, in Italië had je dus uh, Benito Mussolini. Juist. Zeg maar. Je uh, was socialist in het begin, hè? Die was socialist, ja. Ja, daar is hij mee uh, begonnen. En toen is hij helemaal omgeslagen. Een goede socialist, is een goede je, socialist punt. Maar je, ja, maar als je ja, zeg maar, bijvoorbeeld tien uh, uh, zeg maar, uh, feiten neemt over fascisme bijvoorbeeld. Fascisme hoort nog bij links, nog bij rechts thuis, Eigen, eigenlijk. Zeg maar, het ja, maar het hoort het is, namelijk niet, niet in de politiek thuis. Weet je wat, het is. Uh, uh, uh, ik moet even, even wat bijstellen. Ik zeg niet dat alles wat links is slecht is. Hè. Ik ken zelfs communisten. En ja, die, uh, die heel menselijk. Uh, en uh, die kijken er heel anders tegen. Tenminste, die kijken er wel op een bepaalde manier tegen aan. Maar zonder geweld. Want die, uh, die zijn er ook, hè. Kijk, daar heb ik zoiets van. Oké, okay, als het zonder geweld en uh, noem maar op. En je hebt uh, mensen die zijn conservatief rechts... en die zijn misschien nog socialer dan menige socialist. Die jij ook. Want vaak zijn men, sommige mensen die zeg maar, heel rijk zijn... kapitalisten, zeg maar, die ontzettend gehaat worden door links... die soms nog socialer zijn dan menige arbeider... of weet ik hoe ze dat noemen. En dan zegt de SP zelfs... arbeiders bestaan niet meer. Oh, nee? Nou, kijk maar om je heen in de bouw... Uh, ja, overal zie je nog arbeiders in de fabriek. Eh, nog steeds. Hoor. Ja, maar daarmee geven ze aan dat ze iedere contact met de werkelijke wereld verloren zijn. Precies. Zeg maar. Uh, nou, eigenlijk, het zeg mag maar... geen arbeider meer heten, maar werknemer. Weet je, dat is gewoon om de, om de kracht eruit te halen. Want het socialisme op zich is nog niet eens zo slecht, vind ik. Alleen het wordt, uh, net als het christendom, uh, op een verkeerde manier uitgelegd, naar eigen, uh, ja, hè, zetten de mensen een mooi voorbeeld voor, en, en, maar het wordt anders, uit, uh, anders uitgevoerd, laat ik het zo zeggen. Het is een mooi verhaal, maar de praktijk is vaak uh, niet goed. Begrijp je wat ik bedoel? Mm. En zo is het met alle dingen, hè? <tus> dus uh, vaak word uh, je gewoon in de maling genomen, mooie praatjes en beloftes. En ja, dat werkt extremisten in de hand, hè. Dan heb ik het niet alleen over links en rechts, maar ook over religieuze... We zien wat er in Barcelona is gebeurd afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Ja. Dus, ja. Maar goed... Wie het weet mag het zeggen. Ja, ik ben eigenlijk vergeten. Ik had eigenlijk een paar mensen willen vragen via de Skype. Of, of, ik ga die en die tijd uh, opnamen doen. Wil je meedoen? Ik ben ik helemaal vergeten, weet je. En dan kunnen ze leuk meekletsen en zo. Uh, leuk. Met muziekje tussendoor. Want ik heb daar nu, nu muziek tussen gedaan. Ik heb alleen dat uh, voorgaande uh, opname heb ik uh, voor en aan het eind. Uh, wat geluid toegevoegd van de zee en zo. Nou ja, en, uh, maar geen muziek tussendoor. Ja, wel aan het eind geloof ik. Dat, om het een beetje op te fleuren. Nou ja, nu kunnen we wel muziek tussendoor draaien. Want ik heb hier uh, mijn tweede computer ook al uh, staan. Ik heb alleen geen jingles. Die ben ik helemaal vergeten erin te stoppen. Ja, ik had een USB-stick. Ik heb heel veel oude muziek, rechtervrije muziek, uh, teruggevonden op mijn externe harde schijf. Die heb ik ook gevonden. Ik denk, wauw jongens, er waren liedjes bij die ik echt ontzettend goed vind. Maar die, maar die heb ik weer terug. Dus het zijn daar heel veel, honderden zijn het daar. Allemaal van jamendo.com gedownload. Allemaal rechtenvrij. Dus eh, niks aan de hand. Dus geen gedoe met de Buma Stemra. En ik noem ze ook netjes als ik ze afspeel. Nou, dat nummer wat ze aan het begin hoorde is van Kevin McCloyd. En dat heette Ghost dance, Dat was ik even vergeten te melden. Maar dan weten jullie dat bij deze. Hm. En, uh, was... Um, hoe heet dat? Uh, van de week kwam er nog een nieuw... Een tech, tech, tech nieuwtje. Dat ging over Microsoft. Ja. Microsoft uh, uh, maakt net zoals... Uh, Apple en uh, Asus... En Acer en Google Packard Maken ook zelf... Uh, uh, laptops. Zeg ja. maar. Hmm. en blijkt dat gemiddelde apparaten die ze bij Microsoft dus zelf maken zoals de Surface en de Surface Pro dat die uh, gemiddeld maar twee jaar meegaan oh. dat is heel weinig dat is okay. heel weinig ja. maar dat, dat, deed, dat deed me denken aan een uh, uh, programma wat een, uh, vorig jaar Nederland 2 was oh. en dat, dat waarin stond dat er in, in veel huishoudelijke apparaten Zeg maar, dat, dat, daarin, dat daar een chip in zit, of dat daar ingeprogrammeerd is, de, de looptijd al. En als die looptijd verstreken is, dan, dan gaat dat apparaat gewoon kapot. Zoiets heb ik gehoord, ja. Ik gehoord of ik van jou gehoord of... ja, dat, dat, had. Uh, ja, dat klopt. En uh, ja, ik vind het schandalig hoor, dat is gewoon mensen geld uit hun zakken kloppen. Dat zijn nou echt van die uh, uh, geluidbrachen streekjes die sommige zaken mensen dan verzinnen, weet je. Om, om veel geld te verdienen. Op een geluidbrache manier. Ik vind het helemaal niet erg als mensen veel geld verdienen. Maar uh, we moeten wel op een eerlijke manier gaan komen, zeg. Ja. En zo is het wel. Huh? Dat is toch eigenlijk... Eigenlijk is dat een heel... heel uh... Heel, heel, heel, heel uh, smerig uh, Ja, geimpje. zeker. Tuurlijk. Ja, dat vind ik gewoon onrechtvaardig, weet je. En ja... Het, uh, voor degene die, het, uh, die, die dat, uh, die dat uh, nog Eigen, Eigenlijk zien, zou ze voor de rechter moeten slepen als consument. Ja, voor degene die het nog eens willen zien... Uh, op de site van uh, Avrotros... Uh, Radar... Want dat, daar was het een aflevering oh, okay. van, en de, de, de, de, de titel van de aflevering heet Levensduur van Apparaten. En hey, daar en, staat en, een heel stuk... Uh, en en uh, weet je wat je vindt het mooier vindt, de AFRO, die zijn best wel een beetje uh, liberaal. Een beetje rechts ook wel. En uh, dat die toch nog zulke dingen naar voren brengen, weet je. Dat vind ik toch wel netjes soms. Het is me vaker opgevallen hoor. Ik vind de AFRO soms nog socialer dan de VARA. Ze hmm. zijn ook niet echt extreem dat ze uh, puur recht zijn of zo, maar ze zijn toch een beetje aan de, klein beetje aan de rechterkant, een ja. beetje liberaal. Maar toch ook wel sociaal, vind ik. Dat, dat ja. Ik ga eerlijk, vind ik van de NCV ook trouwens. Maar, maar het, uh, uh, het, artikel, het artikel wat, wat, uh, wat erbij staat, daar er staat bij van... Uh, Tegenwoordig is het heel vaak zo met apparaten. Dat is de batterij leeg, kun je het apparaat wegflikkeren. Want de batterij zit vast in het apparaat. Ja, dat klopt. Dat, gaat meer, dat, dat gebeurt meer en meer. Bedrijven willen gewoon zoveel mogelijk spullen verkopen. En ze spelen ja. in op de wetten van de consument. De ja. huidige kopcontactie laat zien dat de apparaat vaak sneller ingewisseld moet worden. Voor een nieuw exemplaar dan vroeger. Het wordt makkelijker en goedkoper gemaakt om een nieuwe toestel aan te schaffen... Dan ...om het huidige product te laten repareren. Printers zijn daar een heel goed voorbeeld van. Uh, de economische leefti leeftijdsduur van een apparaat... ...is de tijd waar je zou mogen verwachten... ...dat het product naar behoren werkt. Deze tijd wordt steeds korter. Uh, nou, en dan heb je van die stichting uh, Repair Café... ...die maakt reparatiepunten en bijeenkomsten... ...door heel Nederland heen, evenementen en zo... En de techneuten daarvan stellen dat de, de fabrikanten hun producten steeds ingewikkelder, ingewikkelder gaan maken, zodat het niet meer mogelijk is om ze zelf te repareren. ja, zulke uh, flikkers zijn er nou. Ja. ja, dus uh, Ja, het is schandalig. Je moet meer en vaker een wasmachine aan je verkopen. Dus ja, als ze dan allemaal die merken niet meer kopen, gaan ze vanzelf naar de kluiten toe. Ja, het probleem is, ze doen het allemaal. Ja, nou dan gaan we weer lekker met de hand als, en Net als vroeger. En is misschien nog uh, uh, milieuvriendelijker. Jongens, allemaal terug naar de jaren 40, 50. Zo, we doen uh, allemaal 45 dan, hè, jaren 40. Allemaal lekker alles gezellig met de hand. Lekker, uh, ja jongens, gezellig. De oude tijd komt weer terug, jongens. We gaan alles boek op. Ze gaan vanzelf al naar de kloten. Nou, ik vind dat de Europese... Uh, een regering in Brussel, daar is wat aan zou moeten doen, vind ik, om de consument te beschermen. Apparaten moeten minimaal tien jaar meegaan, minimaal, wat het ook is. Ik vind tien ik jaar een, net een mooie uh, tijd. Ja. Ik heb, ik denk, ik zorg ook voor wat leuks. Ik heb een, uh, een boekje hier liggen. Zagen en Legenden van de Veluwe. Ah. Geschreven door Jacques beetje. Maar zullen we dat. Uh, even, want ik, ja, de Ja, gaat muziek. Maar de muziek die begint nou een beetje. Uh, ja, die computer die, die gaf ineens aan dat hij een update moest doen. Ik denk, wat is dit nou weer? Dus ik kan even geen muziek draaien. Maar weet je wat, doe maar. Vertel het maar. Misschien uh, een mooie aanvulling. Doe het maar. Okay. De Zage en Legende van de Veluwe. Het is boekje nummer 3. Het is geschreven door Jacques Gazenbeek. Ja. Uh, Oké, okay. nou. Uh, het verhaal heet, een sprookje was voorbij. Midden in het bos ligt een lage heuvel. Daar staat de oude man stil. Hij kijkt om zich heen, stopt een pijp en zegt tegen de jongen die naast hem staat, Zo, hier blijven we een poosje staan. Zacht in te steken en zijn wandelstok als een spier in de grond. Doet de vlam in zijn pijp. Hangt de pet aan een hang tak. Maar dan doet hij iets wat de jongen uh, met verbazing van opkijkt. Na nou, even zijn jaszakken geschaald hebben, brengt de man in één keer een hamer tevoorschijn. Hij pakt een kleine spijker uit de andere zak en slaat die in de dichtstbijzijnde boom. Waarom doe je dat? Vraagt de jongen. De man glimlacht. Nou, het is nogal warm en hoe nou kan ik mijn jas ophangen aan die spijken? Geen maar jouw jas ook maar. Nou, hebben we een kapstok. Je kan je kleren dan niet op de grond laten slingen. <laughs> Ze besluiten te gaan zitten onder een boom in de koele schaduw. Het bos is vol geuren en gejubel van vogels. Als de jongen omhoog kijkt in de richting van de zon, knijpt hij de ogen half dicht. Het is één wemeling van doorschijnend licht van goud, geel en groen. Kijk, zegt de oude man, er zullen dit jaar veel bosbessen komen. Hij wijgt naar de onderkant van de lage struikjes, naar de groene, roze omrande euntjes. Er komen telkens dikke, brommende hommels langs hun heen. Ze kijken om zich heen, de man en de jongen. Ze kijken naar de machtige bomen, die als pilaren in een kerk uit het bosbessen tapijt. Eiken zijn het, grijs en brons. Ook staan er beuken, de gladde stammen, groen als het mos dat aan hun voeten groeit. Twee paar armen kunnen die bomen, bomen niet omspannen, zo dik. Dat zijn geweldenaars, reuzen. En het bos krijgt iets heerlijk geheimzinnigs als de mos vertelt waarom het nu eigenlijk van ouder op ouders altijd het bos werd genoemd. Ademloos juist de jongen naar het verhaal over het kattenbos. Over de toverkatten die s'nachts bij maanlicht in het bos komen dansen hier op de heuvel. Het is een van de mooiste verhalen die de oude man kent. En altijd worden zijn verhalen weer gretig beluisterd. Plotseling is de aandacht van de jongen fel gericht op een vogel. Een groene vogel met een bijna vuurrode kop. Hij heeft zich vastgehaakt aan een eikenstam. Met een paar felle bewegingen kijkt hij naar links en naar rechts. En ineens is hij weg. Waar is hij gegaan? In de donkere holte van de boom, zegt de man. Honderd uit vraagt de jongen over de vogel. Dat was een specht. En je hebt ook boomkruipetjes. En er zitten hier ook nog muizen. En rode mieren. En die weten allemaal precies hier de weg en waar ze weten moeten en waar wat te eten is. Ieder jaar ik komen hoor. de oude man en de zoon terug. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik hoor, ik weet niet, hoor jij dat ook door de Skype heen? Die uh, bub, bub, bub, boem, hoor ik dan. Klopt dat? Ik weet niet wat het is hoor. Het kan aan mijn computer leg, hè, maar Ik hoor ik, helemaal ik, niet. Ik hoor af en toe bub, bub, bub, boem, boem, hey, dat vind ik wel irritant. <laughs> maar ik hoor nou, Ga verder. Uh, dus, uh, ieder jaar gaan de oude man en de en jongen kijken... In ieder jaar zit de spijker nog in de boom, hangen ze een jas eraan... en gaan ze weer om zich heen zitten kijken onder de verkoelende bomen. Ieder jaar hoopt de jongen in het kattenbos de toverkatten weer te zien. Nooit iets gezien natuurlijk. Nou, dat was, uh, dat was een verhaaltje. Oké. Okay. Ja, leuk verhaal. Ja, ik heb ook een boekje over zagen en legenden... En uh, ik zal eens kijken of ik de volgende keer eens uh, wat tijd kan voorlezen. Sommige zijn best wel lang, sommige zijn wat korter. Maar dat uh, ja, was een interessant verhaal. En nu tijd voor een muziekje dat is Broke for Free met uh, het nummer Night Oil. Daar komt ie. Night Owl, Oké. Okay. Ja, lekker nummertje wel eigenlijk. Rustig. Mm -hmm. En je kan nog op dansen ook. <laughs> ja, je, hebt, um, je hebt van die mensen zo gehad, uh, zoals uh, als Nostradamus. Hè? Dit is wel een van de bekendste ja, helderziende of voorspeller en zo, zeg maar. Uh, maar dat soort individuen die dat soort gaves hebben, die, um, die, die, lopen ook, die lopen ook wel gewoon in ons eigen land rond, zeg maar. Die gewoon, hoe dat werkt dan weet ik ook niet. Nou ja, uh, uh, weet je, er zijn natuurlijk uh, meerdere mensen geweest die ongeveer hetzelfde als Nostradamus hebben voorspeld in verschillende tijden. Want Hitler is niet alleen voorspeld door Nostradamus, maar er nog een paar mensen. Ik geloof een mm. tweetal, man en een vrouw. En allemaal uitgekomen. Ja, yeah. dat dus. was in... Uh, in... Uh... Um, 18, uh, 18, uh, ja, ...1886 was er een man geboren. Die heeft ergens tot 1925 of zo geleefd, iets. Uh, die, die, die is geboren en die woonde op de Veluwe. En uh, die noemde men... Uh, ...ja... Uh, dus, het was, ...dat noemde men een uh, zineheid, een nacht. Heet hij. Hmm. En als je nagaat, zeg maar... Um, bijvoorbeeld dingen die, die hij gezegd heeft. Van, um, um, zo rond deze tijd, zeg maar. Uh, na, na 2000. Um, bijvoorbeeld uh, een van de profetie van Naat. Er zal weer oorlog komen. En dat zal uiteindelijk de echte grote worden. Hij zal... Uh, hij zal ongeveer in Egypte beginnen en door het Midden-Oosten heen woeden waarna hij overslaat naar Europa en Amerika ja uh, en uh, die oorlog uh, die, kan, uh, die, die kan wel heel lang gaan duren het kan, zo, kan zo zijn dat, dat het gewoon niet goed komt meer en uh, nou ja, er staat er dus dingen aan. Uh, maar het volgende verhaal gaat dan van: ja, ik, waar hij naar zegt van: Ik neem de dingen maar gewoon zoals ze komen. Er is niets wat wij daaraan kunnen veranderen. Dat wat moet gebeuren, gaat gebeuren. Daar verzet je als mens alleen niks aan. En je hoeft er ook niet iedere dag over te gaan zitten treuren. Nee, je moet gewoon die. van het leven genieten zolang het nog kan. Ja, toch? Ja. Er zit niks anders op. Als het, als het komt, dan komt het. Ja, ik hoop het niet natuurlijk. Maar ja, bedoel, dus zolang het nog kan, geniet van het leven. En, en maak je geen zorgen. Doe lekker je ding. En schaait dan de rest. Wat je gehad hebt, kunnen ze je nooit meer afpakken. Zo ja. is dat. Ja, toch? Ja, zo, nou, zo, zo, zo is dat. Ja, inderdaad. En, uh... Ik, uh, je moet niet kijken naar wat anderen allemaal doen en zo, maar je moet gewoon kijken naar wat je zelf. Uh, ja, maakt er. Uh, als, als iedereen nou gewoon. Uh, de mensen moeten zich niet zo bemoeien met elkaar. Kijk, doe lekker je eigen ding. Bemoei je niet te, al te veel met elkaar. En uh, ja, jongens, het komt allemaal vanzelf al goed als je maar niet te veel. Dat is het dan um, gewoon. Mensen bemoeien zich veel te veel met andere mansorussen, weet je. Uh -huh. En ik denk, joh, wat bemoeien je je mee? Kijk, heb je daar last van? Is dat anders misschien? Maar ik denk, laat lekker gaan. Wat kan mij nou schelen wat andere mensen doen? Eh, en dat er aan de andere kant van de wereld eh, ja, landen zijn die mensen onderdrukken of wat dan ook. Het is erg genoeg, maar als je je daarmee gaat mengen, dan word je ook bij, betrokken bij die problemen. En dat moet je niet ja. hebben, hoe lullig het ook is. Maar als, ja, als ieder land zich overal mee gaat bemoeien, zo ontstaan oorlogen. Volgens mij tenminste. Als ik, ik nou twee buren heb. En die hebben ruzie met elkaar. En ik ga me daarmee bemoeien. Heb ik ook een probleem. Dus laat lekker sussen, uitsussen. Je kunt ho hooguit sussen. Maar ga geen partij kiezen. Want dan heb je een probleem. Ja. Je kunt hooguit sussen. En blijf je een neutraal vlak. En misschien dat dat helpt. Maar voor de rest van je. Hallo, ik bemoei me daar verder niet mee. Maar jongens toch eh, Maak het jezelf niet moeilijk. En. Een beetje in die trond weet je wel. En, uh, ik, las een uh. over een, uh, ik las een artikel over een, een, uh, een, uh, een, een, een druk die aan populariteit in Nederland uh, uh, aan, aan te winnen is. En dat, uh, dat zag er wel aardig serieus uit. Uh, dat heet uh, Aja Husk. Hoe? Aja Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Het klinkt een beetje Pools of zo, of Russisch. Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, oké. Okay. Uh, delen van een slingerplant, bladeren van een struik die de werkelijke stof DMT bevatten. Een hallucinogeen middel dat de waarneming sterk kan beïnvloeden. Het sterk versterken, halusine. Lichamelijke effecten, uh, ook visuele effecten, stijgen van de bloeddruk, hartslag, het anders ervaren van gedachten, extreme emoties. Het, zo, het zou ook uh, therapeutisch of spiritueel kunnen zien, maar meestal is het beangstigend en verwarrend. Het wordt meer en meer over de wereld uh, verspreid. En er zijn... Uh, mensen in Nederland... die daar ceremonies mee doen. Omdat dat zou dan een spirituele... Uh, um, ja... een spirituele... ervaring moeten zijn, zeg maar. Maar het schijnt heel erg... Uh, Ik snap niet dat mensen... daarmee experimenteren, weet je. Ik snap dat niet. Ja, het schijnt van shamanen te zijn... in, in, in, in, in, in Zuid-Amerika, zeg maar. Ehm... Um, en daar, uh, ja, d -d -d -d die, die dro lucide dromen en zo, en dat soort shit allemaal. Dus, ja, uh, vaak vrouwen vaak vrouwen, ook hoor. Want ja, de werkelijkheid wordt ook vertroebeld en dan zie je allemaal dingen die daar helemaal niet zijn. En ja. dan denk ik, ja jongens, wat, weet je, ik bedoel, ik heb zo'n vermoeden dat er organisaties zijn in de wereld, ja, dat denk ik, misschien heb je hem weer, die dat gewoon bewust verspreiden om, om gewoon alles kapot te maken, weet je. Om, om volkeren um, uit, tegen elkaar uit te spelen. of, of uh, als ze zien uh, Dat valt me ook vaak op. Als het ergens leuk en gezellig is, zijn er altijd al één of twee die het moeten vestieren. Dat zal je altijd zien. Dan gaat het tijdje goed. En na een paar jaar dan zie je ineens dat het uh, ja, niet gezellig meer weet je. Bijvoorbeeld een kroeg. heb je een kroeg die loopt tientallen jaren hartstikke leuk. En Natuurlijk uh, er is altijd wel eens een keer een akkerfietsje. Oké, okay, dat uh, hoort er nou helemaal bij. Maar nee, dan komt er zo'n kloot binnen en dan gaat hij de helft gaat dan naar huis toe. Omdat ze die persoon niet mogen, omdat hij gewoon vervelend is. Weet ik veel. En ja, begrijp je, of op je werk, dat je een leuke ploeg hebt onder elkaar. Je bent met elkaar aan het werken, vijf, zes man, maske gezellig. En dan komt er één of twee van die gasten bij. En die gaan de, de sfeer lopen, fysiek weet je. En ja, ik vind dat zo jammer, weet je, want... Waarom zou je het verstieren? Je maakt het voor jezelf ook moeilijk, want uh, ja, ik zie, ik zie het nut er niet van in, weet je. Maar ja, goed, misschien draaf ik wel door, ik weet het niet, maar hou ah, het gezellig, bemoei je niet met andermans zaken, mensen. Doe, uh, je mag natuurlijk best uh, zeggen wat je vindt, maar gaat het, uh, ja, ik, uh, af en toe weet ik het ook niet meer. Ik vind deze maatschappij, ik vond het vroeger al uh, best wel heftig. Als ik kijk naar de jaren tachtig en nu, ga je mij liever dan bij de jaren tachtig, hoor. Ik, als ik zo terugdenk, denk, was het nog niet eens zo'n verkeerde tijd, de jaren tachtig. Echt waar. Hm. Maar goed, uh, zullen we nog een bussiekie draaien? Ja. Ja, leuk. Kijk, hoor. Dus even kijken. Dat nummer uh, heet uh, Cool Ride en die is van Audio Nautic. komt ie. Thank <music> you. Gelezen dat de Herenfiets is gevaarlijk, zeggen ze. Ze hebben er in Zweden onderzoek naar gedaan. En uh, nou ja, de Herenfiets is in feite zo gevaarlijk. Uh, um, door die stang, uh, dat als je een kind achterop hebt, is dus voor vaders bedoeld, hè. En je maakt een zwaai met je been om, om op te stoppen, Dat je dat kind uit je stoeltje, boep. Uh, maar ja, ik denk, je hebt toch een alternatief. Je, kan ook een, je hebt ook een stoeltje voorop. Dan heb je ook nog een beetje controle over uh, wat je kind uitvreet. Want voor hetzelfde geld zit hij achter op het achterzitje. Gaat hij achterover hangen en jij ziet dat natuurlijk niet. Ik zou zeggen, mijn fiets is het goed te doen om een kind mee te nemen. Doe dat kinderzitje op het stuur. Want die heb je ook. En ik heb ook een beetje donkerbruin vermoeden dat dat gewoon weer een hets is tegen mannen. Want ja, we hebben een transgender gedoe of dat het transneutraal gezaaid gehad uh, een paar weken terug. En nou heb je weer uh, over die fietsen, ja oké, okay, uh, het wordt niet echt verboden, maar... Dan denk ik, jongens, ze proberen alles wat mannelijk is maar eh, te verbieden. Of tenminste, niet echt verbieden, maar ze hebben het advies. Koop een damesfiets. Ja, echt niet. Ik heb trouwens mijn nieuwe fiets vandaag binnen. Hè? Ja, ik mag geen merknaam noemen, maar het is geen Batavus. Het is ook geen Union. En het is ook geen Giant. Maar het is een... Nou ja, denk maar aan de tweede voetbalclub van Rotterdam. Meer zeg ik niet. <laughs> Goed, oké. Okay. Maar uh, ja, ik denk dat ik morgen even een ritje ermee ga maken. Dus, Het uh... is een beetje een retro model, niet? Nou, ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ja. Leuk. De, want ik wilde in de eerste instantie, zakken denken aan een retro model. Maar ja... En die waren best wel prijzig, vond ik. En ik vond deze, ik, ik had eerst een ander merk in mijn hoofd. En uh, die, in, uh, die hadden ze dus niet meer, die was niet meer leverbaar. Toen heb ik deze genomen, maar uh, ja, ik, uh, tot nu toe ben ik wel erg tevreden. Maar hij ja, kwam een beetje laat binnen. Toen heb ik opgebeld en toen zei ze, nou, uh, het kan zijn dat ze oponthoud hebben of wat dan ook. Dus mocht ik na zessen niet binnen hebben, dan moest ik bellen. Nou ik heb hem uiteindelijk wel binnen gehad, dus, nou, uh, ja, toen uh, moest ik uh, dat bedrijf kon je dan uh, <coughs> invullen of je uh, tevreden was via, uh, via de web. En, uh, was een aardige chauffeur ook, dus uh, was allemaal toppie, goed in orde, Het uh, is allemaal netjes afgeleverd. <coughs> ja en dat het zou laat, kijk, uh, ja dat kan natuurlijk gebeuren, hè, misschien druk verkeer of, uh, ja, uh, weet je. Maar goed, ik heb hem in ieder geval. Dus, uh, en het is een mooi ding hoor. Ik had eigenlijk een blauwe willen hebben, maar die zijn schijnbaar niet zo makkelijk leven. Maar dus werd het een zwarte. Voor het eerst een zwarte fiets. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. Maar inderdaad, wat jij zegt over Zweden. Zweden is het land. Dat alles wat, uh, wat blank en man is, uh, in de ban heeft gedaan. Ja, ik vind, uh, weet je, ik zeg niks over de bevolking hoor, maar ik vind het qua regering. Oh, ik wel, dat hele land is naar de klote. Ja, maar dat hebben ze zelf veroorzaakt. Ja. Weet je waarom? Omdat ze in de Watten worden gelegd, uh, dit en dat. Uh, ja, uh, Kom maar binnen. Nou, dat heb je dan met Canada precies hetzelfde verhaal, ook zo'n kutland. Ik zal er niet eens zullen wonen trouwens. Want ik vind uh, over uh, uh, tien jaar dan, dan hebben ze er spaard van. En dat geldt ook voor Zweden. Het is een prachtig oh, land. Zweden. Zweden en Canada zijn prachtige landen. Aardige mensen, niks om te zeggen op negatief vlak. Maar die regeringen ja, daar, die zijn echt vaak bezig. Maar goed, ja, ze dus, hebben het land compleet naar de klote geholpen. ze achter. Je mag er niks over zeggen, je mag er niet over schrijven. Ja, ja, daar kan de politie. Het zijn wij aan straks zo gek. Dan gaan wij al die Zweedse en die Canadese vluchtelingen opnemen. De oorspronkelijke bewoners. Ik bedoel niet de indianen, maar de blanken. Dus ik blijf maar lekker daar. Jullie hebben er zelf voor gekozen. Op zouten. Ja, het land chippel. is helemaal kapotstuk. Echt. De berichten ja. die je daar hoort. Het is echt een belachelijke. Ja, Zweden aan. hebben we het dan over, hè? Zweden. Ja, ja. Zweden is helemaal een kloot. Maar ja, Dat goed. Heel, laten we het, uh, maar even, ja. laten we het Laat gezellig het houden, hè? Laatst. <laughs> ja, ik. Uh, nou, uh, in de, um, je, hebt, uh, je hebt heel veel telefoons, en, uh, je hebt uh, Apple, je hebt Samsung, je hebt HTC en je hebt zo zo. En hm. uh, Samsung die, uh, is een van die merken en die gaat nu uh, uh, bij de volgende telefoon die uitkomt, de Note 8, gaan ze gratis, gratis hm. een uh, geheugenkaartje bijleveren. Zo, en hoeveel geheugen mag het dan wel zijn? Mag het een 4 en on... Nou, niet verkeerd. Nee, hè? Niet verkeerd, nee. Dat heb ik altijd het voordeel gevonden van Android-telefoons boven Apple-telefoons. Android-telefoons is het geheugen uit, uitbreidbaar, plus meestal 9 van de 10 keer de batterij kan eruit. Mm -hmm. Gewoon. En dat is het nadeel wat Apple altijd heeft gehad. Je moet hem kopen in het geheugen wat je wil hebben, want er kan geen kaartje in. En ze zijn nog peperduur ook. Ze zijn peperduur. Ze zijn en, wel goed uh, hoor, ze zijn goede toestellen. Maar... Ja, het zijn hartstikke goede toestellen. Ja. En, uh, maar, uh, ja, het uh, is, het uh, is, is, is, hangt de prijskaartje aan. Het voordeel wat ze ja. dan vaak wel weer hebben, is dat ze hebben hele goede camera's. Ze zitten vaak heel, Dus dat zou voor mij best wel een reden zijn om ooit nog eens een keer over te stappen. Uh, omdat er een hele goede camera in zit. Maar anders dan... Uh, ...zou ik dat niet zo heel erg gauw doen... ...dat er nogal een prijskaartje aan hangt... ...of je moet een tweedehandsje kopen. Het wordt ook steeds populairder... Hè? ...je ziet ook steeds meer overal... ...winkeltjes opduiken... ...die uh, telefoons... ...die zeg maar... ...een, uh, nou ja, een, een uh, twee jaar, drie jaar oude modellen... Uh, die, ...die kopen ze op... En, ...en die maken ze dan weer helemaal als nieuw... ...en die verkopen ze dan weer. Ja. Dus... Ik had trouwens nog wel een, een, een, een... Ik hoorde van de week nog wat. De, de, de, er is een bakkerij van... Uh, en die maakt uh, biologisch brood. En die bakkerij die levert dat uh, in, aan heel veel... Uh, aan heel veel natuurwinkels in Nederland. Mm -hmm. Maar die levert dat... En uh, dit is belangrijk voor het verhaal. Die levert dat exact zoveel brood... Leveren ze ook aan de Albert Heijn... Hetzelfde brood dus. Exact hetzelfde brood. En dan hadden ze bij, bij zogenaamde kenners, die zweren bij biologisch brood, hadden ze dus, hè, want dat biologisch brood dat is glutenvrij en dat is koolhydraatarm en weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. In ieder geval... Uh, nou, schijnt, ik heb gehoord dat gluten, glutenvrij ook niet altijd even gezond is, heb ik eens gelezen. Maar, nou ja, maar in ieder geval, ze mm -hmm. dan panel van deskundigen, als je die twee broden voorgelegd, kijk, deze, deze komt van de Albert Heijn en deze komt van de Biologische Natuurwinkel. Welke vinden jullie lekker? Mm -hmm. En um, toen hadden ze allemaal gezegd, ja, die van de Biologische Natuurwinkel is het uh, veel lekkerder dan die van de Albert Heijn. Oh, nou, oh, oh, toen oh. kwam zegt die man het zegt iemand dus van hetzelfde brood. Oké, okay, maar dat kan dus niet. Want het komt uit dezelfde fabriek. Ja. En het zijn dezelfde ingrediënten. Wat op exact dezelfde manier gemaakt. Dat heb je met bier ook, hè. Dan heb je ja. bijvoorbeeld die Schoetenbrauw. En dan heb je Grols. Nou, het schijnt dat Schoetenbrauw... is uh, een heel goedkoop merk. Maar ze smaakt nog goed ook. Ja. En zelfs notoire Heineken drinkers vinden ze nu niet lekker... En het komt gewoon uit de Grols fabriek. Maar kijk, nou komt de crux... Dat brood mm. kost bij de Albert Heijn en bij andere supermarkten... ...waar ook exact datzelfde brood. Uh, het is ook te koop bij de, bij de Jumbo. Exact mm. dat brood. Kost daar iets meer dan 2 euro. Zo maar, dan. In, maar in de natuurwinkel kost dat brood 4,5 euro. Jezus. Christus. Exact hetzelfde brood. hè? Ongelooflijk. Exact hetzelfde brood. Wat een ja. oprichterij, hè? En ik weet het zeker, want ik ken iemand die werkt in een biologische bakkerij. Mm -hmm. Wat een laaie ligt Je kunt zien hoe je opgelicht wordt. Hè? Dan ja. ga je naar een natuurwinkel Oei, en dan denk je bij je van, wauw, ik ben uh, helemaal go goed gezond en geweldig bezig en zo. Dan kun je het beter zelf gaan maken. Ja, ik denk dat dat zelfs dan nog het allergezondste is, want dan weet je wat erin zit. Ja, maar daar hoor je ook niet zo heel veel meer over. Hè. Het was ah, dus... een tijd heel erg populair. Uh -huh. Zo'n broodmachine en dan zelf maken, maar je hoort er niet veel meer over. Maar nee, nee, nee. Ja, weet je, ik vind het lijkt wel zo, een milieu is gewoon booming business. Hè. Uh, uh, ja. Al die, al die uh, ja, milieuvriendelijke ja, dingen. En het is allemaal, uh, vroeger waren ze daar tegen, vonden ze dat maar allemaal geitenwolle sokken gelul. En nou is het een booming business. Als er geld om te verdienen is... zijn ze ineens allemaal alternatief. Gadverdamme. Ja, het is... Ook, ook, ook natuurvoeding en dergelijke... is natuurlijk gewoon handel. Hè? Het ik is gewoon wel. handel tegenwoordig. Joh. Weet je wat er gewoon is? Diezelfde gasten die vroeger zeiden... we moeten er niks van weten, dat gedoe allemaal. En nou kunnen ze er geld om verdienen... zijn ze ineens voor. Weet je wat, ik zou je vertellen... die elektrische auto's bijvoorbeeld... En Dat is allemaal leuk, en natuurlijk zijn ze hartstikke schoon, maar die accu's, ja, als die ooit versleten zijn, ja, je moet eens dus weten wat voor er rotzooi erin zit, al, al chemicaliën, weet ik veel. De wat. Toyota Prius maar, is een van de meest vervuilende auto's ja, die er is. En dat niet alleen, als een auto wordt opgeladen, stroom komt toch ergens vandaan uit de kolenfabrieken, ja nou, dat heb ik dan gezien bij Jan Roos. Nou ja, die man die vertelt er geen onzin, vind ik. Alhoewel ik soms denk ik, Jantje, Jantje, gaat nou wel een streepje te ver. Maar goed, ik vind hem wel humoristisch. Je moet hem een beetje met een knipoogje bekijken. Dat vind ik ook van Maarten van Rossum. Dat vind ik ook een geweldige vent. Maar, uh, dat, maar je moet het met een knip houden, ze menen niet altijd e zo serieus. En ze dikken het wel eens, tenminste Jan Roos vooral, die dikke dingen wel eens aan. Om hem andere tegenstanders van hem een beetje te pesten. Maar uh, daar moet je een beetje doorheen prikken. Maar het is gewoon zo, dat de stroom wordt toch ergens opgewekt. En dan is het elders weer meer vervuiling, terwijl het in jouw stad misschien lekker schoon is dat alle auto's elektrisch rijden. En in Groningen staan de fabrieken te roken en te stinken, dat de hele stad wegrot weg naast de, de aardbevingen en al die flauwe kul en nog meer. Dus het is allemaal gelul. Kijk, die windmolens kosten ook duur. Waarom? Ze zijn wel schoon, maar wat denken wat het kost aan onderhoud. Die dingen moeten toch eens een keer voor onderhouden worden gesmeerd of er gaat wat stuk... Of ze, of ze moeten vervangen worden, dat kost ook geld. En zo'n ding maken kost ook uh, uh, energie. Daar staan mensen vaak niet bij stil. Het idee is al goed bedoeld, tuurlijk. Maar als je verder kijkt dan je neus lang is, als je milieuvriendelijk wil leven, moet je in een stenen taartperk gaan leven. Dan leef je milieubewust. Maar dat wil niemand. We willen allemaal een auto, we willen allemaal een computer, we willen allemaal dit, we willen allemaal luxe. Ja jongens, alles heeft zijn prijs. Helaas pindakaas, maar zo is het, het wel, toch? En toen was het stil. Ja, zo is het gewoon. Ja. Um... Kijk, ik, ik, ja, vind, ik wil wel ook thuis? een schoon milieu hoor, Daar gaan joh, maar ik wil best een stapje terug doen, tuurlijk. Maar dat werkt alleen als we het met z'n allen doen. Een stapje terug, lekker wets met de hand de was doen. Nou, als, eh, kijk, we leven in een tijd van emancipatie. Zegt moeder de vrouw, hé hey, Jan, meehelpen jij. Wat, pata? Weet je, als we met z'n allen de schouders eronder dat is het misschien nog gezellig ook. <laughs> Allemaal andere wasbord, jongens. Dan kan je in zo'n emmer met zo'n zo wasbord... Alleen ja, het is wel zo, kleren slijten wel sneller daardoor, hè? Dat is ook weer gebleken. En wasmachines wat betreft vriendelijk voor kleding... maar voor het milieu kun je hem beter bij de asbak zetten. Dus zo, jongens, ga douchen met je kleren aan. Want dan heb je ook... en je lichaam is schoon en je kleding is schoon. Dan heb je twee vliegen in één klap in één uh -huh. wasbeurt. Milieuvriendelijke bestaat niet. Ik zie net een bericht, net, ja? net een bericht op een nieuw site voorbij komen. Dat uh, er nou ergens iets in. Uh, in het station van Niems. Niems? Dus. Is dat in Frankrijk? Ja. Uh, Aanslag, zei ik al, ja. Uh, is een persoon ook, hè? aangehouden, schot Verdacht persoon aangehouden, geschoten gelost. Maar weet hm. je wat het is? Ik hoorde nee, op het ik. journaal, op het noord Ja, Rusland, vandaag houd ja. ja. Nog zo al zeiden ze van ja, ze zijn al bang voor mensen die gedrag gaan vertonen. Hè. Dan gaan ze ook met een mes rondzwaaien. In de, hoe heet dat thuis in het oosten van Rusland? Uh, <tossimus> daar is ook iemand met een mes uh, in, uh, rond gaan zwaaien. Gisteren was er in Finland nog een steekpartij. En, uh, maar dat zijn gewoon mensen die, uh, die gewoon uh, geïnspireerd zijn. Die denken: oh, dat ga ik ook doen. Nou, jongens. Waar moet dit heen met deze wereld? En dan gaan we alweer naar de negatieve, helaas. Sorry mensen, maar zo is het. Dat is nou eenmaal de tijd van tegenwoordig. We hebben nu 2017. Ik luister overigens, als je net inschakelt naar Aloha Radio. Hoe? Hè? Dus uh, zijn podcast voor de zomereditie Dat is een. Uh, op 3 uh, of 24 september. Een van de twee worden alle afleveringen die we hebben opgenomen van tevoren. En na de zomerstop van Allo Radio wordt dat online gezet op één player. Dus jullie kunnen drie à vier uur uh, of afleveringen tegelijk beluisteren. Of ze een uur duren, dat kan ik niet beloven. Het kan korter of langer zijn. De eerste is hier voor één uur en zeven minuten, heb ik gezien. Deze, nou we zijn net een uur bezig als het goed is, denk ik. Dus. Ja. Tijd voor een muziekje? Ja, ja. want ik heb niks meer. Helemaal okay. niks. Misschien heb, ik, misschien heb ik straks nog wel wat. Hier komt een muziekje, dames en heren. Jongens en meisjes. Dames en heren. En natuurlijk de transneutrale uh, uh, neutrale onder jullie. Stelletjes, ikers. Hier is. Uh, en to last van tours. Ik heb maar gauw een ander nummer opgezet. Want die andere vond ik echt. Daar je bij in slaap. Dit was Kevin McLeod met Chipper Happy Rock. <laughs> happy Rock. Hé, hey, Happy. Ben jij happy, uh, Jacco? Nee. Nee. Ik ook niet. <laughs> nee. En waarom weet ik niet? Nee, ik weet ook niet waarom. Maar, uh... ik, heb, uh, ik heb geen idee. Nee, ik zou ook niet weten waarom ik niet happy ben. Maar ik, ik kom wel vrolijk over, maar dat is gewoon voor de luisteraars thuis. Hè. Nou, eigenlijk heb ik het uh, uh, idee om van het raam, uit het raam te springen. Alhoewel, ja, ik woon natuurlijk op de begaande grond. Dus ik ben gauw beneden natuurlijk. Dus ik zal hooguit wat schaafwondjes hebben. Nee, gelukkig ook verder. toch met me aan de hand, hoor. Ik heb een nieuwe fiets, dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat geeft het leven weer een beetje hoop. Uh, uh, uh. Jezus Christus, Wat je, uh, het Het zou zijn als je gewoon de dagen zou kunnen vullen met de dingen doen die je leuk vindt. En dat je niet gestoord wordt door de dingen die je niet leuk vindt. Ja, daar nou, heb je eigenlijk wel gelijk al. Ja. Dus zou je eigenlijk al die sociale media van je computer af moeten flikkeren. En gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Geen te lezen, geen televisie kijken. Uuuh. Heb je het gehoord? Ja, wat is er dan? Nou, eh, dat en dat, Ja, eh, weet ik veel, dat weet ik niet. Ik ben met leuke dingen bezig. Sorry jongen, maar ik heb wel meelijden met je, zeg je dan. En hoezo? Ik, zeg, nou, ik weet nergens om, dat gaat bij mij goed. En als iedereen nou zo doet, dan is al de kou uit de lucht. Dan krijgt het allemaal geen aandacht meer. En dan stopt het waarschijnlijk wel vanzelf. Want alles wat je aandacht geeft, voet je. Hè? Heb je eens van Willem de Ridder gehoord? Willem de ja. <coughs> Nou, die hebben een prachtig boek geschreven. dat heet Spiegellogie. Uh, mensen spiegelen zich. Uh, ja. Dus als ik zeg maar tegen jou zeg: je bent een klootzak, zeg ik eigenlijk dat ik een klootzak ben. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ja. ja. ja. Ik dacht dat je zei uh, spiegellogie. Daar ben ik een uh, ervaren. Spiegelologie. Spiegellogie. Dit is niet psychologie, maar. Psy Spiegellogie, je zal spiegelen. Nou, ja. ja, dus, uh, nee, weet je, er zijn wel rake dingen in, hoor. Ik, bedoel, ik heb dat boek uh, nog niet zo heel lang geleden een keer aangeschaft, nog dit jaar geloof ik. Nee, nog veel eerder geloof ik. Later al. Nou, ja, goed, ik heb, uh, is, uh, leuk. Ik heb hem niet helemaal uit. Ik denk dat ik hem meenemen uh, op vakantie. Ga ik hem meenemen, denk ik. En, uh, maar er zijn hele leuke dingen in. Uh, Hoop wist ik al, want uh, ja, Willem heeft al heel veel verteld in zijn uitzending. Er mm -hmm. zijn wel dingen waarvan denk ik denk: ja, als je het zo bekijkt, ja. Dus. Uh, dat is wel leuk. Ja, hoor. want het is dus aan te raden om eens een keer te lezen dat boek. Dus mm -hmm. ik heb hem toen bij Bolcom, uh, oh sorry, mag ik mag geen merknamen noemen, maar uh, in, uh, ergens gekocht via het internet. Ja. <laughs> oh, wat zeg ik nou, Bolcom, je hebt ook Blue, Blue, Blue, Blue dingen. Is toch ook zo'n uh, bedrijf die via internet van alles verkoopt? Blue, en je hebt al, Markplaats en, uh, Markplaats en uh, alles. Markplaats, uh, alles en, en nog wat, dus uh, dan is het geen reclame meer. Hè? Dus uh, raad maar waar ik hem gekocht heb. Maar ik heb hem uh, in ieder geval wel bezit. Je geeft de achtste druk alweer. Kun je nagaan hoe goed dat boek verkocht wordt? Dus Er zijn ook mensen die haten dat boek. Die willen liever dat het verboden wordt. Omdat er wel rake dingen in staan. Geen maatschappijkritische dingen. Maar gewoon uh, dingen waarvan je zegt... Ja, hé, hey, zo heb ik het nooit bekeken. Ja, En als mensen dan allemaal wakker geschud worden. Ja, als je dan... <coughs> Ja, eh, wat doel doet met dat boek, is gewoon de mensen een beetje tot elkaar brengen, weet je. Dingen anders relativeren, weet je. Ik zeg maar een gek voorbeeld, als nou, ze gaat bijvoorbeeld tegen mij, joh, kloot, zou ik hier niet uitkijken? Ik ze zeg, goeiedag, meneer, goh, wat ziet er er toch fantastisch uit? En dan is ineens, hè hey, hoe bedoel je, weet je, zo, zo moet je een beetje bekijken, weet je wel. Ja, het is moeilijk als iemand je uitvoert en je gaat dan heel vriendelijk tegen hem lopen doen. Maar op een gegeven moment dan raakt hij heel verbaasd. Hij had natuurlijk een, een felle reactie terug verwacht. En dan krijgt hij ineens zo'n een lieve zoete woordjes naar hem toe geslingerd. En, en dan wordt hij verlegen en ineens. cool down, man. cool down, weet je zo. <lacht> ja, weet je, ja, dat vind ik wel geinig. Dan komt er iets heel onverwachts en ineens is de kou uit de lucht een mooie keer niet hebben, beter dan mijn bommetjes gooien, toch? Vind ik een mooi einde. Een mooie einde, ja, oké. Nou, Jakker, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor de medewerking. Heb ik ook nog een ander leuk liedje. Die gaan we ook even draaien. Dat hoor. Oh ja, dat is Kevin McLeod met Sea Beach. Latin squi. Nou ja, dat zal wel goed wijzen. Oké, okay, mensen, bedankt voor het luisteren. Jacco, ook bedankt voor je medewerking met het programma van Alloa Radio. De podcast voor de zomer van 2017. Dat is deel 2. En, eh... Uh, nou, Jacco, bedankt. En ik zou zeggen, luidjes... Later. Tot de, de volgende deel. En dan kunnen jullie naar dit muziekje beluisteren straks. How do we? Kevin McCloud met Cheesy Beach.